Visser met het nos journaal Het verkiezen van politieke partijen is niet altijd in lijn met de stemwijzer. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS. De stemwijzer legt vooraf alle stellingen voor aan de partijen. Die mogen dan zelf aangeven of ze het met de stelling eens zijn. Soms werd een antwoord op verzoek van een partij aangepast. In sommige gevallen wijkt de stemwijzer daardoor af van wat er in de verkiezingsprogramma staat. Volgens deskundigen doen partijen dat om beter te scoren. In Maleisië is nog een vrouw opgepakt voor de mogelijke moord op de halfbroer van de leider van Noord-Korea, Kim Jong-nam. Dat melden Maleisische media. Identiteit van de vrouw is nog niet bekendgemaakt. Kim Jong-nam overleed dinsdag nadat hij onwel was geworden op het vliegveld van Kuala Lumpur. Tegen luchthavenpersoneel zei hij dat hij met een chemische stof was besproeid. Gisteren werd in verband met zijn dood al een Vietnamese vrouw opgepakt. Minister Kamp wil dat de staat kan ingrijpen als er een bedrijfsovername dreigt die slecht is voor het nationaal belang. Hij komt vandaag met een wetsvoorstel. Het kabinet was volgens Kamp machteloos. Toen KPN overgenomen dreigde te worden door multimiljardair Carlos Slim. Ook vorig jaar was er veel te doen over een mogelijke overname. De regering probeerde de overname van PostNL door het Belgische B-Post tegen te houden. Uiteindelijk keste die deal af. Een oproep van het Stadsarchief Amsterdam naar foto's en persoonlijke verhalen van mensen die meededen aan de februari-staking heeft een unieke brief opgeleverd. Het is de afscheidsbrief van Willem Kraan, een van de initiatiefnemers van de staking in 1941. Hij schreef de brief aan zijn geliefden op 19 november 1942, de dag dat hij werd omgebracht door de Duitsers. De februari-staking was het enige massale protest tegen de jodenvervolging in Europa. Het weer. Aan de kust kan het wat mistig zijn. Verder veel bewolking. Maar in het westen en noordwesten kan de zon tevoorschijn komen. Later op de dag valt er mogelijk wat regen in het zuidoosten bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hokka van de ANWB. De Randstad telt nog 35 files, goed voor 142 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...tussen naar de vesting en in Brugge 5 kilometer richting Amsterdam... ...voorklopend Hoeveelaken 3 en een stukje verderop 6 kilometer... ...tussen naar de knooppunt berg. A2 richting Amsterdam tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen 5 kilometer... En op de A4 richting Amsterdam door een ongeluk... ...voorklopend de Nieuwemeer 5 kilometer file met 20 minuten vertraging... ...er is één reis ook dicht. Richting Den Haag op de A4... ...bij en Dijk 8 kilometer... ...en verderop staat bij Delft 5 kilometer file. Op de A6 Lelystad richting Muiden... ...tussen Almere buiten West en de Muidenberg... ...12 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag... ...bij Gouda 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen... ...er is één reis ook dicht. Op de A27 Almere naar Utrecht... ...tussen Almere Hout en Klopende Eemles... ...10 kilometer na een ongeluk... ...maar inmiddels zijn wel alle reizen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 En we zijn aangeland in het tweede uur van Goedemorgen, Zandvoort. En uh, het belooft weer spannend te worden. Want we hebben weer een paar leuke mensen die langskomen die veel te vertellen hebben. En tegenover ons zit de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja. Ik zeg niet raadslid, nee, nee. fractievoorzitter. Fractie. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja en uh, u kent hem natuurlijk, want ze heeft vroeger ook in de raad gezeten: Oeshie uh, Rietkerk-Gubbels. Gubbels. Gubbels. Gubbels. Gubbels. Gubbels. De oh, gegeven, gegeven. Ge Gubbels, goeiemorgen. Goedemorgen. <laughs> dat is onze technicus die even moet niezen. Oeshi. Uh, goeiemorgen Pieter. Je, je, je bent weer terug in de raad. <laughs> Ik ben weer terug in de raad. Ja, ja eigenlijk heel plotseling. Want maar, uh, ja, het ging niet goed in de coalitie. Nee. En uh, ja, het was toch van belang dat er weer een goede... Een goed college zou komen. Ja, en ja, dat Rechter dan bij zit. dat vind ik natuurlijk niet zo vreemd. Want hij heeft zoveel ervaring opgebouwd ja. in die acht jaar. En hij heeft een. Uh een, een, een, op, een op, opslag in zijn hersenen. Ja, hij, dat, uh, hij weet echt alles. Ja, ja. maar Daarvoor heeft hij vroeger in de bibliotheek gewerkt. Dat ja, ook. ook ja. Dat. Veel gelezen, ja. denk ik. Ja, veel gelezen. Maar goed, het is uh, jij een opdracht. Je kreeg een telefoontje. Zo, hangen. Je bent ja, aan de beurt. Nou, zo ging het dan niet, maar uh, ja als volgende, ik was bij het gewoon raadslid al ja, die jaren. Ja. Dus, uh, ja. Vind je het leuk? Ik vind het hartstikke leuk. Maar hadden ja. jullie fractievergaderingen dan ook? Dat ja, je... ja, ja, ja, voor elke Commissie of raad hadden we een fractievergadering. We hebben best een flinke fractie nu. Ja. Ze staan niet allemaal op de lijst. Uh, het is een vrij oudere uh, vaste PvdA-club ja. in, uh, in Zandvoort. Ook jongeren, hè? De komen ook en we hebben nu twee jonge, fanatieke leden ja, erbij. Lisa hebben jullie twee weken geleden uh, hier gehad. Die heeft heel duidelijk aangegeven wat dat trekt aan de PvdA. Mm. Hoe ze zich daar thuis voelt. En uh, Karim, die ja, uh, is Karim aangesloten. Ja, ja en uh, ja, ze zijn vrij ambitieus en dat is mooi. Maar die Karim, die zat toch eerst bij het Sociaal Zandvoort? Ja. De... ja, dat zijn zijn ambitieus, of zijn uh, reden en waarom dat hij daar weg is, daar ga ik niet over praten, uiteraard. Nee. Dat, uh, nee, dat mag van hem vragen. Maar in ja, je fractievergadering ja. zitten er ook vertegenwoordigers van Sociaal Zandvoort bij? Ja, we hebben een samenwerking met Sociaal Zandvoort. Ja. Uh, er zijn uiteraard vooral groen. Uh, dat is uh, van Willem Paap ja, en daar, uh, ja, ja. Uh, uh, daar doet hij over het algemeen het woord over. Uh, ja, we hebben een samenwerking met Sociaal Zandvoort. En wat ja. hebben jullie? Jullie hebben uh, behoorlijk wat in je portefeuille zitten, hè? Deze um, nou, dat is het coalitiebesluit. Is vooral de onderwerpen zoals het uh, Battersplein en het Watertorplein ja. en uh, de Entree Zandvoort. Mm -hmm. Het zijn vrij grote plannen voor een jaar. Mm -hmm. En dan komt er nog een heel. Uh, Kritiek plan bij, dat is het parkeerbeleid. Dus ik ben erg benieuwd hoe uh, Michel uh, dat gaat. Uh, ja. Ja. Ja. dat is Dat gaat heel voor ons neerleggen. Dus, uh, ja, en dan uiteraard samen met haar. Maar ja, over een haar. jaar hebben we weer ja. nieuwe verkiezingen. Ja. Dus dat ja. ja. kan ook doorgeschoven worden. Ja, weer Daar, weer alles na, kan doorgeschoven worden hier in Zandvoort. Dus, yep. uh, maar we zijn heel druk bezig met, uh, met de boulevard. De en André's antwoord op de schat. ja, precies. Dat ja. mooi. Ja, ja zeker. Het Watertorenplein gaat ook, gaat ook uh, beslagen worden. Ja, ja. Ja. Nog ja. dit jaar. Dat mag ik hopen. Ja. Dat mag ik. Hopen. Dat duurt wel lang zo. Duurt, het? Duurt allemaal lang hier in Zandvoort? Ja. ja. ja. ja en we wel... hebben hele um, um, uitgesproken burgers die. Uh, maar goed mijn mening. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Moet we, maar, rekening mee maar wat ja, zijn absoluut. jouw gevoelens als fractievoorzitter van duidelijk met komend jaar oprichten? Nou, de drie uh, plannen die al liggen, daar ga ik me uiteraard oprichten samen met mijn fractie en het bestuur. Uh, het parkeren, ja, het, het zijn een aantal klein. Het zijn maar een paar onderwerpen, maar ze zijn wel allemaal belangrijk. En ik zal me op alle vier die punten gaan richten. En als ik kijk naar de samenwerking met Haarlem... daar nemen we in mei een besluit over. Ja, daar zijn wij voor en tegenstaan met de VVD. Ja. Maar daar zijn wij uiteraard voor. Er is al zoveel voor gewerkt. En uh, wij gaan ervan uit... Dit is eigenlijk de enige mogelijkheid voor Zandvoort... nee, precies, om uh, een goede... Uh, ...competente ambtenaren uh, te krijgen. De mensen doen het ook goed in Harlem. Ze voelen zich goed in Harlem. Opleidingen, het, er is veel meer mogelijk. Ze hebben meer geld wil ik niet echt zeggen, maar... ze hebben meer mogelijkheden. Kansen op promotie. Kansen, en dat toch, ja. Dat is toch ook belangrijk. Ja, ja, En zolang wij in Zandvoort naar het loket houden... Ja. dat uh, burgers naar het hier in Zandvoort ja. naar het loket ja. kunnen... hier in Zandvoort hun paspoort kunnen halen... hier in Zandvoort al die dingetjes kunnen doen. Dat moet je niet weghalen. En dat, nee. dat laten we ook niet weghalen. Absoluut niet. Als je nee. kijkt naar typische partij van de arbeidsstandpunten... minimaal beleid, uh, bejaarden... Uh, jongeren, werkelozen. Uh. Dat blijft altijd wel... in de top staan bij ons. Alleen denk ik dat het afgelopen, komende... jaar... Um, er heel weinig tijd zal zijn... om daar aandacht aan te besteden. Um, als ik kijk... naar het, uh, het startersplan... Uh, uh, wat er nu is door... is dat er 500.000 euro... Ja. weer ingaat. Dat vinden wij... uiteraard, omdat wij daar ook mee gestart zijn... uiteraard hartstikke goed. Dat is er nu doorheen. Minimabeleid staat ook op de begroting. Dus voor 2017 is dat, ligt dat ook vast. Um, dat zijn dingen waar we altijd... sociale zijn we altijd uh, uh, mee bezig. Ja. Arbeidsgehandicapten. Ja, daar wordt op dit moment wel... Uh, met uh, arbeidsgehandicapten op verschillende plekken gewerkt. Bij de gemeentehuis werken we ook met arbeidsgehandicapten. En het zal altijd... Uh, ...aandacht moeten blijven houden, denk ik. Is het verplicht? No. Nou ja, het is verplicht om daar uh, om een aantal aandacht. percentage aan te nemen binnen ja. een bedrijf. Okay. Dus uh, ja. uh, het zal altijd aandacht moeten hebben. Het standpunt van het bedrijf naar arbeid, zo lees ik op jullie website... ...is dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken ja. moeten ja. worden ingevuld ja. door arbeidsgehandicapten. Ja, dat is dus nog niet het geval. Nee. Jammer genoeg. En ja. wat, wat doe je daaraan? Op dit moment, uh, ik zal daar niet zo heel veel aan doen, komend jaar. Uh, maar je de hebt vrijdag, een controlerende functie? Wij controleren sowieso het college. En mm -hmm. de begroting is uh, uh, de, de wijzer waar we naar werken. En... Uh, wij proberen uiteraard daar uh, dat percentage omhoog te krijgen. Ja. Maar ik zeg heel eerlijk... Hoe, hoe wil je dat, je dat ik... doen? Hoe, hoe ga je dat doen? Nou ja, je kunt bedrijven natuurlijk niet uh, een mes op de, op de keel nee, zetten. Nee, nee, nee. Um, ik zal daar dit jaar weinig aandacht aan kunnen besteden... als ik zie wat er mm. voor ons ligt. Naast ben... die ambtenaren zijn naar Haarlem toe... dus uh, daar heb je ook weinig meer over te zeggen dat ze daar... Ook dat percentage moeten handhaven. Ja, ja, ja, ja. Van ja. Maar ik weet te weinig nu van de gemeente Haarlem of ze dat ook hebben. Dat mm -hmm. is voor mij niet echt duidelijk. Nee. Dat zeg ik eerlijk, dat weet ik ja. niet. Ja, ja. Jongeren uh, die in mm -mm. financiële problemen zijn, uh, daar hebben we de sport voor bijvoorbeeld. Hè? Ja. ja. Sportpas. Ja. Uh, hoe sta je daar tegenover? Um, ja, als ik kijk naar jongeren in financiële problemen, kijk ik vooral naar het mediagebruik, naar uh, telefoon, uh, naar dat soort zaken. Um, de gemeente Zandvoort staat daar wel positief tegenover. Maar hoe dit op dit moment hier in Zandvoort, voor de Zandvoortse jeugd, um, neergezet wordt, is mij niet helemaal duidelijk, moet ik eerlijk zeggen. En wat wil je daaraan doen? Nou, wat wij er zeker aan willen doen is dat het niet kan dat jeugdigen uh, met die vooral ook op zichzelf wonen en nog andere vaste lasten hebben, uh, dat die onderuit gaan. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik heb geen beeld hoeveel mensen dat zijn in Zandvoort, hoeveel, uh, en of er echt mensen zijn die op het randje zitten, heb ik geen beeld bij op dit moment. Er is, ar, er is armoede in Zandvoort. Ja, maar er is overal armoede. Het is niet alleen armoede in Zandvoort. Er is armoede in heel ja, Nederland. Ik richt me even op Zandvoort. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. Nou, mensen die echt in armoede leven kunnen altijd aankloppen bij de gemeente. En We hebben uh, een aantal mogelijkheden om uh, mensen te helpen. En dan denk ik vooral aan uh, mensen die dus echt financieel aan de grond Schuldsanering. zitten. Schuldsanering. hebben we. Dus wat dat betreft uh, wordt daar ook over... Bank, wordt daar ook gif gebruik van gemaakt. Ja, dus, ja, ja. Ja. Nou, Wat dat betreft, we denken allemaal dat het zo goed gaat. Maar ja, dat is niet nee, nee, zo hoor. Dat nee, is niet zo. Nee, nee. Ik denk dat is als, je achter, als je achter elke voordeur kijkt... Ja. kijkt vind je bij heel veel dat mensen ik. problemen. En schulden. Ja, en die komen daar niet voor uit ook. Dus dat is nee, maar ook, schamen dat is, ja, ja. Ja. daar schamen mensen zich voor. Daar schamen mensen zich voor. Ze komen daar zeker hoe, niet voor uit. Maar hoe krijg je die mensen dan? Ja, dat is dat dus is... ook het probleem. Wanneer kom je daarvoor uit dat je je Ze bent? misschien kan helpen. Ja, ja, je bent misschien voor de buitenwereld gewoon een leuk gezin die veel kunnen doen, maar. Dat is dus heel moeilijk voor ja. die mensen om naar ja. buiten te treden. Maar ze weten ja. vaak ook de weg niet. Nee, dat nee maar dat is en iets... En daar ben jij onder andere voor? Daar zijn we voor, voor ja, absoluut. En um, we hebben ooit een mooi boekje gemaakt waarin dat allemaal staat. Het is in elke brievenbus gegooid. En misschien moeten we dat weer herhalen. Ja. Ja. We hebben nou een prachtige glossie. Nee, He, daar juist. staan uh, allemaal mensen in die het goed doen, denk ik dan. En um, zoiets moet er ook een keer komen voor... Uh, voor de minder bedeelden. Maar kunnen ze jou ook bellen? Van, uh, ze kunnen me u, altijd bellen. OESI, help me. Uh, wat ja. moet ik doen? Ja, ze kunnen me altijd bellen. Wat is ze je telefoon? Mijn telefoonnummer is uh, Daar gaan we. 06 ja. 54 ja. 65 ja. 85 30. Ja. Het staat ook op de website. Dus ik ga het herhalen. Uh, 54 <coughs> 65 85 ja. ja. En dan kom je bij Ushi terecht. En Uzi, die weet de weg binnen de gemeente. Ja. En ja. die kan je in ieder geval doorverwijzen en wijzen waar je moet zijn. Ja, absoluut. absoluut. En aarzel niet. Nee, nee, niemand. Kijk, je merkt eigenlijk veel te weinig dat mensen naar je toe komen. Dat is, dat is wel zo. jammer. Dat is jammer. Ja. Dat is ja. jammer. De politiek ja. is natuurlijk niet echt uh, het in trek op om, dit om moment. Ja, ja. ja maar... En de PvdA is landelijk natuurlijk ook in uh, een opspraak. Beetje in de, ja, ja. Ja. Hebben jullie daar last van eigenlijk? Ja. Nu met de verkiezingen ja. Overal, ja? Ja. ja. Veel mensen kijken toch naar de landelijke partijen, toch hoe ja. die het doen. Ja. Ja. En vooral als het gaat om een landelijke partij. Mm -hmm. hè, dan uh, hebben wij daar toch wel last van. Ja. Ik denk dat heel Nederland bij de gemeente daar last van heeft. Ja. Um, en dat is heel jammer. Ik, alles wat de PvdA in Nederland besluit en doet... ben ik het ook niet altijd mee eens. Ja. Maar ze zitten in een coalitie met de VVD. Ja. En dus geven en nemen. Ja. En dan zie je toch vaak bij de volgende verkiezingen... dat ja, maar, uh, je behoorlijk zak. Jij bent fractievoorzitter van de Partij van Arbeid. Dan moet je ook bekend zijn in het zonvoortsen. Althans, dat de mensen naar je toe komen. Van help... Ja, mag ik hopen. En, uh, dat gebeurt uh, dan toch Tom? niet, denk ik. Nee, dat nee. gebeurt weinig. Dat te weinig. Dat gebeurt huilen. te weinig, ja. Ja, kijk, mensen maken zich vooral. Um, komen ze naar voren als het aan hun eigen, eigen voordeur. Of al, mm. En voor de rest niet. vinden mensen het allemaal prima. Ja, dat zag je bij het parkeerbeleid 2012-2013 in Oud-Noord. Jammer is dat toch wel? Ja, dat is wel heel jammer, want ik woon zelf in Oud-Noord. En ik had het dus absoluut niet erg gevonden als we daar een parkeerregime hadden gehad. Ja. Want wij rijden nu ook rondjes en wij zoeken ook plek. Uh, dus wat dat betreft... Um ben ik benieuwd hoe Michel het gaat doen dit ja. jaar? Met welk voorstel ja. hij komt? Ik weet wel dat hij een enquête gaat uitvoeren weer bij de burgers. En ja, participatie is natuurlijk heel belangrijk. Ja, zeker weten, ja. ja. Ik heb nog één punt van kritiek. Oh nou, oh, jee. kom op. Oh jee. <laughs> ik heb jullie website eventjes goed bekeken. Ja, dat is en blijft ja, daar Rin ben ik voor komen mee eens. Vier jaar niet bij nee. Ja, daar ben ik het komen mee eens. Vier jaar. Ja, wij ah. hebben um, regelmatig zijn we op zoek of vragen wij mensen die dat kunnen doen. Um, ik werk er ook nog bij. Ik heb daar echt geen tijd voor om dat er ook nog bij te doen. Ik ben daar ook niet zo goed in om Jullie dat te Jullie werken samen met Suzanne Zandvoort. Ja. Daar zit er geen keur die Ja, ja, ja. Bij ja, maar die doet zelf heel veel aan zijn website. Want die website van hun, die is prima. Zie die heel ziet mooi. er heel mooi uit. En ik denk niet dat hij die van ons er nog bij wil nemen. Ah, maar dat ah, is in... Samen. Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk wel een groot probleem. Ja, want het is jammer. Het is jammer. heel jammer, ja. Absoluut. Ja. absoluut. En het is uh, duidelijk, het is goede kritiek. We zijn er ook mee bezig mondeling, Maar er is er niemand er die uh, daar... ...opneemt. Neemt. Ja, dat is het. Ja. Dat is echt een En de probleem. jonge mensen van de PvdA, zoals Karim... ...en, nou, en dat zijn jonge mensen die weten Ja, vaak, ja. en uh, Lisa die ja. is nu al bezig met het secretariaat. Mm -hmm. En uh, ja, we weten, we hebben Leo. Die is nog steeds interimvoorzitter. Ja, ja. Um, ja die kan natuurlijk ook niet, uh, niet alles op zich nemen. Dus we zijn blij met die jonge mensen. En ja. met Lisa die zich... Uh, Heel erg inzet voor de PvdA's. Ja, dat, dat vinden we heel, mooi. heel mooi. Ja. ja. Wij werken, wensen jou ja. enorm veel succes Dank je wel, ja. voor Dank het komend je wel. jaar. Ja. Dankjewel. Eerst verkiezingen over een paar weken. Ja. En dan je opmaken voor volgend jaar. Ja, absoluut. En Ik sta ja. je ja. beschikbaar. Ja, absoluut. Spannend, beschikbaar Ik wens je erg veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Dank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 Together, so happy together We zijn zo blij. We vertellen We de Kids Adventure We ja. Maar die is waarschijnlijk ingesneden. Ja. We... Dus we gaan eerst even agenda. de agenda doen. Ja. Wat gaat er gebeuren de komende weken? Nou, tot en met 15 maart is natuurlijk nog die mooie expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoorts Museum. En tot en met 15 februari is de expositie van de schilderijen van uh, Ria Rewijk bij Pluspunt in de Vleemingstraat 55. Ja, en dan komt zo meteen Hans Rijmers vertellen over jazz in Zandvoort met Edwin ja. Rutte. Dat morgen plaatsvindt om half drie. Ja, en dan de Kids Adventure Week. Hè, die start volgende week, de 18e uh, tot 25 februari. En daarna zal ons daar meer over vertellen straks. Dan is Zandvoort één grote speeltuin. Ja, ja, ja. Kinderen zijn de baas dan, hè? Ja, ja, ja. ja ik ja. heb niets gezegd. Dat is nu ook <laughs> al hoor. Nou, dan gaan we naar 19 februari, de dus zondag over een week. Dat is de Classic Concert met uh, een optreden van Bach tot Bernstein. Daar ja. wordt ook het orgel bespeeld. Ja, mooi. Dat wordt een heel bijzonder concert. En dan uh, hebben we natuurlijk dezelfde zondag, het meezingavond bij Rabbel. Uh, Amsterdamse mezing. Uh, ja, leuk, dat wordt galma. Dat wordt echt galma. Dat is s'avonds, het begint om 4 uur. Ja, nou en dan zitten we alweer op 4 maart. Dat is alweer een tijdje verder. Maar dan is er weer de Final Four Winter Endurance op het uh, circuitpark Zandvoort vanaf 10 uur s ochtends. En elke eerste maandag van de maand hebben we de nabestaande groep. Ja. Ook bij Ook Zandvoort. Dat loopt goed. Ja? Dat loopt goed. Ja. ja. Kom je er wel eens? Ik kom er zelf niet, maar ik weet dat het, dat het goed bezocht wordt. Heel goed? Ja. Ja, over nabestaanden. Ik had vorige week een begrafenis op de begraafplaats. En er werden bloemen neergelegd, maar die waren binnen een uur al weg door de herten. Ja, de herten, die vreten alles op. Ja. Je kan beter plastic bloemen meenemen. Ja, nou, maar Gut. dat is niet zo leuk, hè? Nee. nee. Dat is waar. Dan is elke eerste dinsdag van de maand om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over de iPad tablet. Tablet, smartphone, ook bij Oxxandvoort. Ja, daar is ook heel veel belangstelling voor. Ja. Ja, dat, uh... En elke vrijdag is er medische gymnastiek bij Pluspunt... van uh, kwart over negen tot kwart over tien ochtends. Ook in de Vlemingstraat 55. En de herhaling van dit programma is uh, elke donderdag... van acht uur tot tien uur. U gaat naar uitzending gemist. www.zfmzandvoort.nl Vul je de datum en de tijd in. Je tikt het één uur later in... Ja. Wintertijd is dat waarschijnlijk. Ja, dus ja, ja, ja. En, en dan, dan hoor je, kun je het net. Het hele programma weer terug luisteren. We gaan even naar weer naar een muziekje. Zal ik het vertellen? Ja. Is dit muziek dit? ...wat er gaat gebeuren. Want, lieve luisteraars, uh, we krijgen volgende week... ...van 18 februari tot en met 25 februari... ...de Kids Adventure Week. Ja. En dat is niet voor de eerste keer. Nee, dat, dat is, is al voor, een de, jaar voor de zesde jaar. zesde keer is dat al zes jaar lang. En dat is natuurlijk altijd in de voorjaarsvakantie. Maar dan is Zandvoort één grote speeltuin. Ja. En er zijn er zo verschrikkelijk veel activiteiten die gedaan kunnen worden voor en door de kinderen. Ja. Dat is toch heel bijzonder. Het is, is een groot succes, hè? altijd, uh, elk jaar. En in ieder geval begint het met de kinderburgemeester. Ja, die is wel bekend, maar die, uh. ze komt volgende week, of hij, dat weet ik dus niet. Uh, maar ik weet geen naam. Oh. Nou, ik niet. Wij zijn het niet. niet. Nee, nee. Want wij zijn geen kinderburgemeester. Nee. En uh, diegene die heeft ook het de leiding. Dat zou leuk zijn, Zal zou wel leuk zijn. Die heeft, ja, die heeft de leiding over. Ik ja. vraag me af of hij ook de gemeenteraad gaat voorzitten. Je weet het niet. Dat zou iedereen kunnen. luistert naar de burgemeester. Uh, een keer? We, we zijn nieuwsgierig of ja. dat gebeurt. Ja. Wat gaat er gebeuren in deze week? Nou, daar gaan we volgens mij nieuwe dingen gebeuren. Onder andere een kaartbaan op de boulevard. Zo. Dat Max, ben... Max verstappen? Ik denk het. In de dop. Hè? En, en waar op de boulevard? Gebeurt dat, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. Ik denk het middengedeelte waarschijnlijk. Bouwenspellers? Ja, wat... dat stuk en daar en, naar en de botonnen toe. Ja, ik denk daar. Ik hoop niet dat ze erg hard rijden. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar er zal wel een goede baan uitgezet maar worden. Maar je, je kan niet zomaar in de kaart slappen, je moet je wel aanmelden. Ik van denk tevoren. dat je allemaal aan moet melden. Ja, ja. En uh, het kost ook nog wat geld. Daar horen we nog wel van alles over. Ja. Um, er worden ook workshops 3D en 2D. Street art. Ik weet niet wat dat is. Weet jij wat dat is? Nee. Nee. Ik Kasper weet het wel. Nee. 3D. Wat houdt dat in? Dat is zeg maar op, op zeg maar 2D maak je een tekening op de grond. Ja? En dan als je er zeg maar, op een bepaalde manier voorstelt. Kasper, ga even zitten. Vertel het even. Zo hoor nee, ik wij het, leken niet. Leken het niet. Jij bent een techneut. Wat is 3D? Volgens mij is dat. Uh, als je een bepaalde tekening maakt. En dat als je op een bepaalde hoek staat, dan heb je zeg maar een 3D effect erin. En dus, dus dan teken je iets op de grond en dan denk je dat je een trap naar beneden loopt. Ja, als je die goed, teken, als je die ja, goed tekent. Dat het echt een trap is. Volgens mij wel. Ja. Oké. Okay. Dat heb ik ook al eens een keer op, op straat gezien. Mij en is dat een tekentechniek op de tekentechniek computer? tekentechniek. Op de, op de computer? voor mij gewoon op de grond. Oké. Okay. Met verf en zo, maar dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Spannend, ja, workshops. Ja. Ja. Je hebt 3D en 2D. Ik weet niet wat het verschil is. Tweedimensionaal, maar... 3D. Ah, 3 oké. 3D, dan heb je bijvoorbeeld, voor mij bijvoorbeeld, als je zeg maar bijvoorbeeld een gebergte maakt of zo, denk ik dan. Dat het echt lijkt gewoon ook. Dan als je dan een bepaald bepaal punt staat, dat je dan denkt van, oh shit, ik Echt, uh, oh, okay, ja. okay. Maar ik weet niet precies hoe dat is. En ja. tweede is gewoon uh, normaal tekenen, ja. volgens mij. Nou, en hebben daarnaast we een beetje dan hebben we ook een uh, foto... Uh, nou, er is een, uh, een, een, een, uh, een workshop buiten fotografie. Ja. En dat wordt door het fotomuseum FOAM uh, georganiseerd. En die is daarbij. En dan is er een expo expositie in het Zandvoorts Museum... van al die foto's die gemaakt zijn... Dat is, mooi. dat is wel leuk, hè? Ja, dat is leuk. Ja, er is leuk. genoeg te fotograferen. Nou, dat dacht ik ook. Zou er ook damherten opkomen? Ik denk het wel. Nee. <laughs> ik denk sowieso. Daar ja, hebben we er zat van. <laughs> ja. En dan is er ook nog een, een, een sticker en een kleurboek wat wordt uitgereikt. En ja, het, ja, kun, je, het, dat kun je kleuren en win je waarschijnlijk een prijs. Ja, dat ja? komt er ook, ook allemaal leuk? bij. Ja. Wat ook leuk is, er komt een, een kinderkrant. Ja. Zo. En dan kunnen kinderen zelf kunnen die krant vullen met, met, met, met artikelen. En die dus wordt het kunnen... huis in huis gespreid. Dat denk ik, ja. ja. Dat is toch leuk? Of ja. de redacteuren in de dop? Ja, precies. Nou, dan krijgt de krant krijgt de concurrentie bij. En. De kinderburgemeester die is dus gekozen en die is dus de baas. En Die, gaat dus allerlei, uh, die, die, die, die begint met het openen van het Heldenplein. Dat is het plein. Dat is volgende week zaterdag. Ja, dan met de brandweer, de politie en de reddingsbrigade. En het is spannend hoor. En dat is spannend. Mogen al die kinderen er even ja, in zitten, ja, opzitten, ja, aanzitten, ja. foto's maken? Ja. ja. Heel leuk. Nou ja, en, en je kan dus uh, uh, kijken op de wet, website van uh, Kids Adventure Week. Wat ja. er allemaal nog meer voor activiteiten zijn. Want je moet je ook soms opgeven hè, ja, voor precies. activiteiten. En soms kost het ook geld. En het kost ook geld, ja, sommigen. En, en wat is de website? De website is www.kidsadventureweek.nl. Oké. Okay. En daar moet dus alles uh, in staan. Uh, het thema is eigenlijk strand, natuur... En samenspelen, dat zijn dus de belangrijkste thema's die terugkomen in, die, in de Kids' Adventure Week. Het begint volgende week zaterdag. Ja, 18e. 18e en dat duurt tot en met 25, 25 februari. Dus kinderen volgen het. Uh, u kunt Het uh, programma kunt u lezen en dat zal ongetwijfeld nog wel een paar keren naar voren komen. Ja. Maar voor de kinderen van Zandvoort is dit één grote speeltuin. Ja, maar het mag ook van buiten Zandvoort. He? Kinderen ja, natuurlijk. En die komen ook. En die komen ook, ja. En wat denk je van de toeristen? Ja, leuk. Want het is voorjaarsvakantie, dus ja. Center Park zit ook vol met ja. kinderen. Die allemaal mee kunnen doen. Hopelijk uh, is het mooi weer. Ja. Misschien snijdt het niet. Misschien nee, is het dan een stukje warmer. is. We gaan nou ja, nog even naar was, de muziek. Ja. Kosper? blij dat Pieter, zegt dat is zijn tijd. Ik heb geen idee waar je het over hebt. <lacht> jongen, jongen, jongen. Cultuurbaarbaar. Nee, nee, maar ik, ik, bedoel, ik ben niet vijf minuten te vroeg, dus zeg ja, maar waar je ja. het over wil hebben. Want wij be beginnen pas over vijf minuten over het te praten. Je hebt belangrijk nieuws over het schaatsen. Ja, vertel Ja, ja, ja, ja. Ik nee, geld thuis, uh, wereldkampioen duizend meter. En dat was een buitengewoon spannende rit. Leuk. Tegen Kaai voorbij. Uh, ja. uh, dus die twee gingen voor... Is die tweede geworden? Kuiven? Nee, is derde geworden. Oh, derde Nee, er zaten nog wel Canadees tussen. Oké, okay, die zijn ja, goed hè, die, he, die Canadees. Ja, een beetje hinderlijk in de weg hoor, vond ik. Dat oh. is een beetje jammer. Waarom doen al die buitenlandse uh, schaatsers eigenlijk mee? Geen idee, het zijn, het zijn toch een beetje de open Nederlandse kampioenschappen. Ja, dat dacht ik ook. Ja, het is echt wereldkampioen wereld nummer 6. He? Ja, het is echt te ja. gek. Ja. Alleen ja. Uh, vanmorgen met de meisjes uh, vijf kilometer. Uh, dat ging niet. Ja, dan, dan, dan is dat toch... Uh, het is, zo, is ook wel een lange afstand hoor. Ja, Kova, hè. Ja, dat is er wel van. Ja. En we hebben straks hebben we de 10 kilometer. Ja. Ja, ja. ja. Ja, dat wordt natuurlijk bijna gewoon spannend. Uh, Sven uh, tegen uh, Jorik Bergsma. Alweer. Ja, ja, in, ja, in dezelfde rit, ja, heb ik begrepen. Oké. Okay. Alweer, dus dat, samen. Ja. ja, joh, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is leuk. Ja, dat is zo is leuk, leuk, man. Ja. Ja. Dat, daarom snap ik ook helemaal niet dat, dat zeggen van... 10 van, kilometer moeten we die moeten is, ze niet Want het is zo saai. Het is helemaal niet ja. saai. En in de laatste rit, of dat niet? Geen idee. Dat no. weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat niet maar het, het, het, het is toch niet saai, 10 kilometer? Nou, nee. Als je een beetje gevoel voor sport hebt, dan... Het duurt een Is ontzettend leuk, joh. Een kw ja, ja, ik, ik bedoel, er zijn, er zijn oorlogen ontstaan in een kwartier. Ik, ik, ik bedoel, ga even lekker waar voor die 10 over, kilometer waar zitten, waar he, dan, ja. uh, nou, dan voorkomen we dat ook. ja, ja. Nou, ja. Maar we maar hebben leuk. het nu over muziek. <laughs> ja. ja, dat hebben we niet in een <laughs> kwartiertje klaar. Hè? Vertel, wat ga je morgen doen? Nee, we hebben morgen Edwin Rutte en... en... Het heeft in alle kranten gestaan. Ja. Maar niet in het Haarlemse uh, Nee. Zag ik. Ja. Daar heb ik op gelet. Heemstijsblad, Zandvoortse krant. Ja. Niks nieuws onder de zon. Nee, de, maar uh, uh, vorige keer wel. Ja, nee, Vorig dat klopt. Wel. Dat klopt, dat klopt. Nou, kennelijk vonden ze dat, dat... Kijk, weet je wat het is? We moeten er ook niet al te, uh, al te krampachtig nee. over doen. Het is de afweging van de redactie. En hij heeft, uh, Edwin heeft uh, 4 februari een uh, optreden gehad in, in Heemstede. In het, dat uh, stond er wel in. In de Oude Kerk. Dat klopt, dat stond erin. Ja. Uh, overigens hoorde ik later wat de opkomst daar is geweest en het was niet zo fantastisch echt niet? Oh? nee, aan oh? de andere kant, en dat doet Heemstede dan weer prima daar, die vragen een entree van 21 euro zo. Oh? ik denk, jongens, dat doe je goed Ja. Daar, ben ik, daar word ik heel erg blij van. Ja. Ja. Want wij vragen 15 euro. Ja. Dus dan denkt iedereen uit nou, Heemsteden, weet je wat. We, we gaan wel naar Zandvoort. Voort. Dus ja. hoop ik morgen toch op lekker volle bank. Nou, dat zal toch wel. En uh, ja, we hebben ook uh, 65 uh, reserveringen. Tot Zo. nu toe. Zo? Dat is... Uh, dat is, dat, dat is, is meer dan normaal. Ja, zeker. Zeker. Ja, prima. Dus ja, alle, alle de vooruitzichten zijn prima. Dus ik hoop van harte dat het morgen uitkomt. Dat er morgen niet een halve meter sneeuw ligt. Want uh, weer moet een beetje dan afschrijd. hebben we dat weer. Nee, als, maar het dit, zou morgen... als dit weer is niet goed, denk ik. Of wel? Nou, kijk, degene... Als ze willen, dan komen ze toch? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, uh, aan de andere kant... Ik hoop ook dat zo langzamerhand iedereen weet die van buiten afkomt... dat we naast de krocht ook meteen de parkeergarage hebben. Ja. Ja. En dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Ja. Ja. Ja. Want voorheen was het natuurlijk wel eens zo dat mensen kwamen... en dan kwamen de dames naar binnen lopen... En dan was het, ja, de, de, degene met de portemonnee komt straks. Nou, die kwam dan vaak, de vijf minuten voor die tijd naar binnen, hij ging naar binnen. Want die de halve uh, groene buurt en de ronde, om, ronde gereden het, om, een, om een plekje <lacht> te vinden. Ja, en dat hebben we niet meer. Nee, en er is altijd dat plaats is natuurlijk, Ja, dat is natuurlijk ontzettend lekker. En, en het, is nu maar, het is nu nog steeds twee kwartjes. Dus dat is ook wel fijn. Ja, dat is ook een, Vertel nou eens even iets meer over Edwin Rutte. Ik, ah ja. ik praat niet over... Uh, ah ja, ik, over. Word, ik, word, ik word er doodziek van dat er steeds maar uh, wordt gepraat over de film en dergelijke. Ah, nee, Hij gaat het, het, nee, nee, nee. Nee. het niet. Nee, nee, kijk, de eerste liefde van Edwin Rutte is natuurlijk uh, uh, jessing. Ja. Ja, he, daar begon je al mee, hij al, dat daar begon je al mee met het, uh, uh, met het trio met uh, Rogier van hè. Ja. Toen zij samen op het Fossius uh, Lyceum zaten in Amsterdam. Hij was 16 jaar, toen maakte hij zijn eerste platen. Ja, ja, ja ik, dat weet ik weer. Ik ook, maar dat was hout. Maar jij bedoelt grammofoonplaten. Ja, ja oké, okay. dat snap ik. <h commensel> Lastig hè, die mensen. Ga door. Ja, nee, eh, heb ik ook een leuke dag. Ja. Leuk ja. Eh, eh, dus daar, daar zijn ze eh, mee begonnen. En, maar daar verdien je geen brood mee. Nee. Jazz zingen in Nederland, ook al sta je jarenlang uh, toen de tijd in de polls als, als de beste jazzzanger van Nederland. Ja, hallo, is niet zo moeilijk. Er was er maar één. Dus maar was dat Rita Reis dan eigenlijk alleen? Nee, als jazzzanger. Oh zanger, ja, ja oké, okay. ja, ja, ja. ja. En, en ik geloof dat op nummer twee stond toen de tijd geloof ik uh, Marcel Tielemans of zo. Oh. Ja, die zong uh, Louise zit ja, niet op je ja. nagels te bijten bij de Ramblers. Ik, ik bedoel, dat is lekker jazz zingen natuurlijk. Maar dus dan, dan ben je toch een beetje uh, één oog in het land te blinden. Maar, nou ja, nogmaals, daar verdien je geen brood mee. Dan moet je andere dingen gaan doen. Mm -hmm. En toen kwam dat, uh, uh, uh, dat verhaal van... Uh, Ome Willem. Ja, maar dat, dat, dat zou hij doen als invalkracht. Dat was helemaal niet de bedoeling. Dat was bedoeld als een één of twee keer zo'n uitzending. Maar het werd zo populair. En dat bleek ja. uh, ontzettend uh, ja, aan te slaan. En de, de allereerste slagwerker, bijvoorbeeld... bij die uitzending van de film van Oma mm -hmm. Willem... dat was Gildo Del Mistro. En die speelde slagwerk... onder andere in dat combo met Rogier van Otterlo. En toen zat ik op school. En toen kwam er een man aanrijden. Hadden we even een tijdelijke docent. Met een Renault Dauphine. En er lag een drumstel achterin. Dan moet kijken, hè? Drumstel achterin. Nou, vond ik prachtig. Want dat vind ik ook geweldig. En die stond, diezelfde stond op een gegeven moment bij ons van de klas. En dat was die Gildo Del Mistrouw. Maar daar kwam ik pas jaren later achter. Toen leuk. ik op een gegeven moment dacht van, hé, dat is leuk. Nou, gaat verder niks, niks te Kleine maken met wereld. morgenmiddag. Maar, aardige <laughs> anekdote, we hebben tijd genoeg, hè? Ja. Nee. Jawel. Ga door. Nou, <laughs> uh, uh, morgen, uh, morgenmiddag, uh, uh, Edwin Rutte. Kijk, als je wilt vertellen wat hij allemaal heeft gedaan... dan zitten we hier nog een uur. Mm. Kun je in het kort iets vertellen wat hij allemaal gedaan heeft? ja Hij het is, heeft is concerten gegeven ja, het is, het is, uh, in Stockholm. In 2016 heeft hij, uh, heeft hij nog een, een, een CD gemaakt. Hij heeft uh, daarvoor CD's gemaakt met onder andere Frits Landersbergen ja. uh, als, als arrangeur. Uh, uh, uh, uh, uh, het, is een, het is een fantastische muziekambassadeur. Ik denk dat je het zo het beste samenvat. En dan uh, niet alleen voor de jazz, maar ook voor de klassieke muziek. Hij heeft natuurlijk jarenlang op uh, NPO 6, hè, voordat de zender. Uh, voordat de minister vond. Uh, die jazz, die zender moet maar weg. Hè, dus de, de, de publieke zender. Uh, heeft hij daar jarenlang een jazzprogramma gepresenteerd? Hè, en, en, en hij is godzijdank nog steeds met die muziek bezig. Hè, 74, prima. Dan heb je zoveel kennis. Ja. En dan kun je dat nu in feite kapitaliseren. Hij heeft in heel Europa opgetreden. Ja, ja, ja, ja. maar het was, het, was, het was ook net zo'n fenomeen. Uh, was hij in de mannelijke lijn als Rita Reis ja. in de vrouwelijke lijn, in feite. Maar die bekendheid ja, maar, had hij niet. Ja, maar hij, ja. hij is ook heel erg altijd geïnspireerd geweest. Bijvoorbeeld door Mel Tormé. Ja. He, als, je, als je naar de oude platen van Mel Tormé luistert. En, en van Edwin Rutte. Dan, dan, dan Ik wil niet zeggen dat je hetzelfde hoort. Maar dat, dat lijkt er wel heel erg op. Nou zijn er slechtere jazzzangers dan Mel Tormé te bedenken hoor. Mm. Dus dat is fantastisch. He, maar vergis je ook niet in de rest. Ik, ik moet ook de rest van het trio niet kort doen. Nou, noem ze. Uh, uh, Hans van Oosterhout uh, slagwerken. De slagwerk. Hij was de, de uh, vaste, vaste slagwerker van toetst hè, Als ja. hij uh, optrad in Nederland. Uh, Jean-Louis van Dam. Prima. Hij heeft ook... Uh, heeft datzelfde combo ook toen in Heemstedt gespeeld. Op, op de Vleugel. Oké. Okay. En uh, ja. Ja, ja, ja. En dan uh, zal er ook nog wel een, een, een, een hemeltorgeltje naast staan. Met... Uh, linker- en rechterhand uh, verschillende dingen spelen. Prima. Wat gaat hij zingen? Uh, we, weet nee, je dat? Nee, nee, nee, want we zijn ook nou, klaar, want we hebben dan, op de bas hebben we nog contrabas, Erik Tunnelmeus. Ja, ja, ja. Ja, en Erik, nee, ja, Erik oh, ja. die ontwikkelt zich uh, als bassist uh, fantastisch, speelt uh, ook bijvoorbeeld in twee, uh, twee symfonieorkesten. Hm. En, en, en ja, prima. De, dus de, de muzikaliteit wordt uh, alsmaar hoger en alsmaar beter. En ja, uh, ik, ben er zo ontzettend, ik word er zo ontzettend blij van. Ja. Even voor de mensen die nog nooit geweest zijn. Nee. Het leuke is dat deze muzikanten niet op het podium staan. Maar nee. gewoon midden tussen nee, ja. de luisteraars. Ja, in de zaal. In de zaal. En, en dat hebben we ook altijd... Uh, zo willen hebben. Dat de muzikanten... en degene die komen kijken... die daar zitten... fysiek op hetzelfde niveau ja, ja. zitten. Dat je niet en, en tegen ze opkijkt. Nee, vooral niet tegenopkijken. opkijken. Maar dat, de muzikanten vinden dat ook fantastisch. Nee, dan, nee, krijg een, dan zie je ook de interactie Ja, maar dan krijg je ook een beetje... Dat, dat zij kijken niet naar beneden... en het publiek kijkt niet omhoog. Ja. Maar dan... dan Krijg je ook een beetje dat oude uh, jazzclub gevoel. Mm -hmm. En dat is ook wel belangrijk, hoewel het als middags is. Maar oké, okay, dat, dat, dat ik is. Ik krijg een pas het sfeer. gevoel als ik met een pulsje in mijn hand daar kan zitten. Dus nou, nou dat, dat, dat zit je toch? Ik bedoel, je kan nog een biertje mee naar binnen nemen. Dat oh, doet dat iedereen. Ja. Okay. Althans, als je bereid bent om het te betalen aan Theo... dan ja. neem je een drankje mee. <laughs> okay. En dan, en dan uh, loop je naar binnen. Er staan tafels uh, ertussen. Zo, en, ja, en het is echt een beetje... Ja, dus je neemt gewoon lekker ja. je drankje mee. Het enige wat we niet willen... dat is dat er tijdens de concerten wordt geserveerd. En ja. dat ja. mensen erin en eruit lopen. Ja, dat dat gaan we niet doen. Dat is onrustig. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Maar daarmee legitimeren we onszelf ook. Omdat daar ook de... Uh, uh, subsidie van de gemeente is op, op, op is gebaseerd. Oh. We doen het op een concertmatige manier. Mm -hmm. Daarmee onderscheiden we ons van de rest. Ja. En, en dat houden we vooral zo vol. En de muzikanten vinden dat fantastisch. Die krijgen gewoon het krediet wat ze verdienen. Ja. He, gewoon zitten, luisteren en, uh, en mond houden. Ja. Hans, jij zit bij de deur, de toegangsdeur. Ja. zoals ja. is altijd. Ja. Want ze moeten bij jou een kaartje kopen. Zeker. En hoe kost het? 15 euro. Zo. Ja. Ja, ja. Dat is Flop. niet veel, toch? Dat is niet veel. Nee, dat is wel. Nou ja, als je, als je naar de historie kijkt, wie er allemaal geweest zijn. Ja. En je ziet dat je daar allemaal naar hebt kunnen kijken voor, voor 15 euro. Dan is dat zeker niet duur. De, de, de, ja, ga je naar, uh, naar een andere plek? Je kan naar Café Alto bijvoorbeeld. Hè? Daar spelen ze af en toe ook. Ja, dan kun je gratis naar binnen. En, en uh, dan sta je daar. En dan uh, moet je over een mens en massa heen kijken. En dan zie je in de verte zie je wat spelen. Of je moet ja, vooraan gaan staan. Direct, ja, ja. Nee, maar goed. Uh, uh, Evenkies, jij zit maar daar sta je in een kroeg. Jij zit vanaf twee uur bij de deur? Nee. Want om half drie begint het. Ja, maar we, we zijn er toch wel uh, vanaf een uur of uh, half twee hoor. Oké. Okay. Althans, ik. Ik ben het dan wel. Maar het concert nee. begint om half drie. Begin om half drie. Ja, nou snel dat zo erg dat de arme vrouw uh, lang uitgaat. Oh. Ja, en L ah, ja. Loop die loopt naar buiten. Kasper netjes hoort oh voor ja, het netjes. Ja, wat ja. verdorie. Onder de, de... Ja, maar daar, daar kun je lelijk je heup ja. breken op die manier. leef nog. Nou, we dus staan weer op. We hebben nou, een, is, ja. een live verslag van enige calamiteit buiten. Ja. Nou, dat prima. heb met Ook, de ook leuk. <laughs> Nou, ik hoop dat ja. niet dat het morgen... Nee dat, hoop ik, nee, dat hoop ik ook. Ik hoop dat het allemaal goed gaat... en dat allemaal, iedereen heel, uh, heel naar binnen kan. Maar goed, okay. om half drie begint het concert. Ja. Duurt tot? Nou, nu nog vijf. Kwart over okay. vijf. En als we het leuk hebben, misschien een kwartiertje langer. Na afloop kunnen de mensen blijven eten. Ja, klopt. Moeten ze Theo Smit even bellen? Ja. Telefoonnummer is 06 67. 7947 Nog een keer. 5467 7947. 6 7 even bellen van ik wil graag blijven eten. Drie ja. gangen diner. Oh, en, drie gangen diner? Ja. Zo. En het is potgekoop. Ja, drie gangen diner. Oh, ja, ja, Voor? Hoeveel? Dat staat er niet bij. Maar het is nooit veel bij Theo. Nee? Nee. Nee. Tenzij die tussentijd denkt ik maak er toch maar twee gangen van. Uh, ik, als hij je dit, hij office, doen, hè? Als hij dit officieel mededeelt, drie gangen. Dan moet hij wel drie doen, hè? Dan is het een uh, soepje vooraf, een hoofdmaaltijd en een appel toe. Nee, het, het lijkt, wordt een uh, toetje. Het lijkt wel, uh, het lijkt wel militaire dienstman. Ja. <laughs> <En appel toe. laughs> maar het wordt, het wordt supergezellig. Gezellig, ja. Zeker. En ik ben, Zeker. Ik ben blij dat je Edwin hier naartoe hebt gehaald. Uh, kan je ook een tipje oplichten wie je volgende maand hebt? Ja, het uh, trio van uh, Johan Clement. Uh, dus ja. Alleen het trio. Uh, Johan is natuurlijk jarenlang... Uh, 12, 13 jaar de, de, het huistrio geweest. Uh, uh, een jaar of twee, drie geleden gezegd... Van, nou, ik, ik, uh, ik, ik stop er even mee. Hè. Vond dat hij zichzelf niet kon hè. Dat, dat, dat. Wat het publiek ervan denkt, vinden ze niet belangrijk. Het gaat erom wat zij zelf vinden. Ja, ja. En, en dat is ook een goed, een goed uitgangspunt. Um, maar hij heeft uh, nieuwe, nieuwe albums gemaakt. En uh, uh, af en toe is hij er. Uh, en, en echt speelt fantastisch. Dus gezegd: van oké, okay, uh, Johan, uh, twee, uur, twee uur alleen voor jou met de trio. En dat is fantastisch. Dat is heel goed. En dat is volgende maand? Ik denk de 12e. Oké. Okay. Tweede, tweede zorg. Ik denk 12 maart. Ja, doe. Maar ik weet niet. Jij gaat in ieder geval genieten morgenmiddag. Ja, en met mij hoop ik nog uh, 140, 150, uh, 160 okay. Die kunnen man. kunnen erin? Hoeveel ik. kunnen erin, Hans? Een nou, week stappen. Moet oh, het lukken? 150 Honden, ja. kan er wel in. Ja. Ja. Kijk, en als het te erg wordt... Ja. Dan halen we de tafels ertussen uit. Dan kunnen daar stoelen tussen. Ja. Dus dat moeten we even afwachten. Ja. Maar met 65 reserveringen hebben dan we toch dat goede wel. hoop dat het, het aardig vol zit. Ja. Ja. Nou, ik hoop toch nog steeds dat het zo vol is... Dat je om uh, vijf voor half drie buiten staat. Dat iemand naar binnen wil. Dat je zegt, nou nah, jongens, het kan niet meer hoor. Het zit ja, vol. Het is vol man. Het kan, kan niet meer. Ja, dan, uh, dat zou dan, leuk uh, zijn. Is... Nou, dan gaat de vlag uit hoor. Maar het is toch is niet gebeurd. Is het wel eens gebeurd? Nou, nee. nee. nee? Hoewel uh, uh, uh, dat ik wel dacht van zo om half drie. Met de aankondiging dat je kijkt van. Hefferdorie, ik zie nog twee lege stoelen. Weer niet gelukt hè. <laughs> Jammer. Maar ja, je kan niet alles hebben. Wanneer ga jij een keer meezingen? Uh, wanneer, wanneer er niemand is. Nee, nee, ik had dat probleem op school al. Als er gezongen moest worden, dan... Uh, Moet je je mond inhouden. Nou, alleen Wat mij wel heel goed lukte met meezingen, was Vader Jacob. Oké. Okay, nou, dan zei was... ik alleen maar ding-dong-ding-dong-ding-dong-ding-dong ding dong ding dong <laughs> ding achter elkaar. En dat was altijd goed. Oké, okay, ik zal eerlijk ik zal niet vragen om jou een keer in te zetten als zanger. Nee, ik zou het niet doen. Oké. Okay. Ik zou het niet doen. Z Zelfs in de massa val je negatief. <laughs> nee, dat ja, niet doe eh, Waarde vriend, ik ben je zeer erkentelijk voor je komst hier naartoe. Wij ja. jullie ook. Morgen Edwin Rutte in de half 3. Ja. Je moet erbij zijn. Absoluut. Ja. Dank je wel voor je komst. Dank je Jullie ook en een goed weekend. We gaan luisteren naar de muziek. Casper, je hebt nog wat klaarstaan.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 het spaarde. gewoon van u tot uur. Ja, we hebben het einde ja, van het programma weer gehaald. Ja, ja. Het is was weer gelukt. een bijzonder programma. Wij bedanken Kasper Gurensen voor de techniek, de regisseur. Ja, dankjewel en, Kasper en naar ja. buiten rennen om een oudere mevrouw op te ja, rapen in ja. de sneeuw. Uh, de redactie, uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuyk en Gerrie J. Ja, en de en, muziek, hè? En ik de, ook de nog muziek. Een... En tevens uh, de medepresentator. Ja, dankjewel, uh, Pieter Joustera. En Het wij was... bedanken ja. Floris. Voor alle goede zorgen. Voor de koffie, <laughs> de thee en de the service. We zijn zo ja. enorm blij met Hotel Hoogland. Absoluut. Uh, en gewoon een gezellig hotel om even langs te komen. Ja. Uh, lieve mensen, we wensen jullie een prettig weekend ja. en de volgende week. En voorzichtig in de sneeuw, hè iedereen, want ja. het is echt. Uh, het is glad. Het is glad. Dus uh, een goed weekend. Goed weekend bedankt allemaal. Ik heb het altijd zo gedaan.